Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Ze begonnen sterk, maar helaas kwam Ecuador terug. Nederland heeft met 1-1 gelijk gespeeld op het WK. Het eerste doelpunt viel al na 5 minuten door Kakpo, maar in de tweede helft scoorde Ecuador de gelijkmaker. Teleurstellend, zegt coach Louis van Gaal. Ja, zijn waren strijders en uh, wij waren niet veel genoeg. En als je uh, de duels niet wint, ja, dan wordt het uh, heel moeilijk. Maar we geven de bal uh, weg hè, bij het doelpunt. Nederland en Ecuador zijn nu samen de koploper in de pool. Gasland Qatar is als eerste land uitgeschakeld op het, op het WK. Dan heel ander nieuws. Bij een schietpartij op twee scholen in Brazilië zijn drie mensen omgekomen. Twee van hen zijn leraren, de andere is een leerling. Elf anderen raakten gewond. De schutter is te zien op bewakingsbeelden, maar hij is onherkenbaar omdat hij zijn gezicht heeft bedekt. De Braziliaanse politie vermoedt dat het gaat om een leerling van een van de scholen. Hij is nog niet gepakt. En acht aardappelvelden in het noorden van het land... mogen twintig jaar lang niet gebruikt worden om aardappels te telen... vanwege een besmettelijke wratziekte. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... is het aantal besmette velden dit jaar hoog. Vorig jaar waren het er maar drie. De wratziekte wordt veroorzaakt door een schimmel... die 30 tot 40 jaar lang kan overleven in de grond. En om verspreiding te voorkomen is dus een lang tiltverbod nodig. En voor een stokoude vrouw uit Australië gaat een levenslange wens in vervulling. Elma is 106 en ze wilde nog maar één ding. Wat denk je? Met een alpaca knuffelen. Zo'n kleine lama is dat. Het was natuurlijk niet al te moeilijk te regelen. Haar kleinkinderen namen ermee naar een boerderij en er was ook een verslaggever bij. Elma, why did you want to maken? Ik alpaca? I like animals. Wow. Ja, ze houdt gewoon van dieren, zegt ze. Australische media schrijven dat Elma ongeveer een uur heeft zitten knuffelen met die alpaca's. Ik heb de foto's ook gezien en het zag er allemaal heel cute uit. Krijg je nog het weer? Het blijft vanavond droog. Het koelt af naar zo'n 5 graden. Lekker weer voor een alpaca sjaal dus. Morgen begint zonnig, later wel wat meer bewolking. En het blijft overal droog dan. En het wordt tussen de 9 en 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Diemen en Knoopend Muiderberg nog 8 kilometer file en de vertraging is een uur. Het komt door een spoedreparatie, daardoor is ook de verbindingsweg naar de A6 richting Almere dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin, zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu het weekend in. Je luistert naar Jammer elke laatste vrijdag van de maand bij ZFM Zandvoort. Stop de music. En ja, dat uh, gebeurt uh, het komende uur zeker nog niet. En uh, eigenlijk vindt voor zeven natuurlijk op ZFM's Voor de lekkerste muziek. Maar zeker deze twee uur. Goed dat je luistert naar het tweede uur van uh, Jelmer en de M&M's. De M&M's zijn de pauze goed doorgekomen. Zeker. Ja? <laughs> ja. Ik heb hier een heerlijk uh, drankje in mijn hand. Nou, ja, dan geniet, ervan. geniet ervan. Geniet <laughs> ervan, Dat is hard zeggen. gegaan. En jij ja, maar zeggen, alleen hebben we wel genoeg. Nou, mooi. Mooi niet. Ja, ik... Uh, preventieve maatregelen. <laughs> is uh, jongens, het tweede uurtje traditiegetrouw starten we met het Zandvoorts kwartiertje. Even lekker in een paar minuten het lekkere echte Zandvoortse nieuws doornemen. En ja, om te beginnen hebben we ook wel echt weer typisch iets Zandvoorts. Want gezellig, hè? de winter is aangebroken, de donkere maanden, dagen staan voor de deur. En de sfeerverlichting hangt weer uh, in de straten van Zandvoort... En ook in Nieuw-Noord, op het Flemingplein, bijvoorbeeld bij de supermarkt. Uh, en natuurlijk door heel het centrum, de kerkstraat omhoog richting het strand, is vrolijk verzierd. Maar wat wil nou het geval? Er zijn visjes afgebeeld in de bewuste straatverlichting. En niet één visje, niet twee visjes, maar drie keer de visjes onder elkaar. Mm -hmm. keer twee. En het zijn maar twee haringen. En wat wil het geval nou? Het Zandvoortse wapen is oorspronkelijk met drie haringen. Maar het logo wat is gebruikt is van Zandvoort Marketing... en die hebben het op deze manier uh, bedacht. Maar dan staat het ook nog heel ongelukkig drie keer onder elkaar. En mensen die misschien niet zo fan zijn van de term Amsterdam Beach... die waren helemaal op hun achterste poten. Dus een massale ophef op social media uh, klonker in de Zandvoortse Facebookgroepen natuurlijk. Nou, Dan moet je natuurlijk ook wel echt zo'n Facebooktype zijn... om uh, je daarover druk te maken... Maar goed, jongens. Wat, jongens, uh, was het al uh, <laughs> jullie al? Op nee, ja, ik vind het wel weer gewoon grappig dat er gewoon echt. Ten eerste dat er Zandvoortse Facebookgroepen zijn. Ik bedoel, wie zit er nou nog op Facebook? Laten we wel voldoende weten. Mensen, voldoende ja, mensen. Ja, maar, ja, maar ik heb het over gewoon mensen. jonge mensen die gewoon nog fris in het leven staan, die gaan niet op Facebook zitten. Dan ben je een dus beetje dead inside. Is dit nou indirect verwijt dat ik niet fris in het leven sta? Maar nee, maar, nou, okay, ja, nee goed. maar... Zo zijn er ook heel veel mensen die niet op Twitter zitten, dat, hè jongens? Nee, oké, okay, okay, dat is wel waar. Twitter is net zoiets eigenlijk. Kijk, tegenwoordig is het gewoon zo... Dat, dat als je niet op TikTok zit, dat je niet modern bent. Maar ik heb dus echt een hekel aan TikTok. Maar goed, we dwalen af. We zijn oud aan het worden. Zij? Ja, we zijn oud aan het worden, ja. Maar goed, Shut we, we, we dwalen af, we dwalen af. Want er dus van drie van die halingen erop. En ja, nu je het zegt, dat lijkt inderdaad wel een beetje op Amsterdam... Maar ja, dan vraag ik me weer af. Waarom geven mensen daar wat om? Ja. Nou ja, ik, ik kan er wel heel kort over zijn. Ik weet dat het uh, gesponsord is vanuit uh, een ondernemersvereniging hier in Zandvoort. En we bedoelen er voor de record zeven en een overkoepelende. En één van die zeven heeft het gedaan. Dus dat is. Uh, Ondernemersvereniging Zandvoort. Ja. Precies. Dat is het initiatief. Maar er schijnt al echt vijf jaar geleden. schijnt dit besloten te zijn. Dus nee, nee, dat klopt. Maar kijk, niet zo nieuw. Weet je, um, het is natuurlijk hartstikke leuk dat ze dat willen doen. in the first place, dat ze dat sponsoren. Weet je, het komt niet uh, vanuit de gemeentekast. Ik denk dat dat het eerste is wat gezegd mag worden. Maar ik snap ook de mensen die moeite hebben met het feit dat het een beetje op Amsterdam lijkt wel. Want ja, ja dit is wel Zandvoort. En daarbij, en dit is, het is misschien een beetje, beetje lullig. Maar ik vind het niet zo'n hele mooie verlichting. Ik vind het een beetje het Is het net niet dat je in Haarlem hebben ze van die prachtige overhangende lichtjesdingen met de kerk en de sterretjes en het zwaar te doorheen verwerkt dat je wij hadden prima een, een mooie watertoren kunnen afbeelden en met een, of een golf met de de visjes erin nee, weet zeker. je wel, maar het is allemaal een beetje het is allemaal net niet. Het had wel. beter kunnen gaan natuurlijk ja, het, initiatief. het Ik vind het ja. wel leuk. Kijk, als ik het het wel leuk. Als ik ja. het zou zien zou ik geen commentaar geven, maar ik moet zeggen ik, ik was dan gisteravond toevallig in Haarlem. En dat hebben ze wel echt leuk gedaan. Maar Haarlem echt doet het mooi, altijd leuk. Maar ook, en kijk, ook op het NS-station van Haarlem is het ook gewoon echt leuk. Het is gewoon echt een goede zeer. En ja, hier, ja, het zien, hoor. Oh, Mickey gaat meteen gevaarlijk. Je, je zag Mickey echt Jezus. een beetje achteroverleunen. helemaal niks. En toen noemde jij station Haarlem en... Huh? Oké, okay. nee, nou maar dan maar, was weer. Gast. Ja. Waarom geven we überhaupt de fuck om liggies? Het zijn liggies. Ja. Ja, het is okay. leuk. Ik, uh, het ik hoeft van het mijn dat part niet Ik, denk dat, ik, denk ik dat kan prima zien hoor, met mijn fietsverlichting. Ja, maar... Ik heb die, die stomme siering niet nodig. Want hop met dat zooi. Ik denk dat het nee, punt van, van verlichting en, en überhaupt elk goed design op deze aarde dat is, de is bedoeling van de om te laten zien dat we, dat, we, dat we wat meer waard zijn dan alleen maar totale efficiency. Dat we gewoon kunnen genieten van onze omgeving. En ik vind dat hartstikke belangrijk. Nou, weet je wat je dan moet doen? Dan moet je gewoon... Alle verlichting uitzetten, dan kan je omhoog kijken en dan zie je de vallende sterren elke dag. Oké. Okay, okay. Ja. Ander want voorbeeld. weet je waarom we geen mooie sterrenhemel hebben? Omdat we al... lichtvervuiling hebben. Lichtvervuiling. Ja. Dus maar laat als ik in Leuven een lekker, Haardens, hele in kerk terug Ik vind dat best mooi. Nou, ik hoef het niet. Ik vind het bullshit. Oké. Okay, in andere nieuws. Ook news, al die lantaarnpalen. Ja. Landen, snelweg, niet nodig. In, in andere Nieuws. Nee. Um, ja. Sinterklaas, Sinterklaas is weer in het komen. land. Daarom ja. heeft uh, uh, hij kwam natuurlijk zaterdag de landelijke intocht en toen is hij doorgevaren naar de kust uh, bij Zandvoort. Uh, en daarom heeft hij ook net een uh, schoencadeautje bij Merco in de schoen gedaan, waar we nu allerlei lekkere M&M's van uh, zitten te eten. Maar Sinterklaas kwam aan op een hele zonnige zondag. Uh, ja, dat kan ook niet anders natuurlijk. Hele blije kinderen uh, langs de kant. En uniek dit jaar, want er zijn altijd activiteiten hè, in de middag. Misschien hebben jullie dat ook wel meegemaakt toen jullie uh, naar de intocht gingen. Altijd activiteiten in de sporthal of maar nu was dat allemaal in het dorp, in het centrum, met ook een informatiemarkt en zo. Uh, maar het leuke was, Sinterklaas deed zelf ook mee aan die spelletjes. Oh. Dus uh, kinderen hebben denk ik een onvergetelijke uh, uh, dag gehad. En wat nog veel meer leuk is om te weten, de boot is niet gezonken. Want hij komt natuurlijk altijd binnen onder begeleiding van de Reddingsbrigade of de KNRM. En... Uh, dan weet je sowieso dat hij uh, veilig uh, aan wal komt. Mickie, begin meteen te ja, lachen. Gast, hoe kan je dat lekker weer noemen? Ik krijg het al koud als ik naar die foto's kijk. Ja, maar je hebt deze, nee, deze man, die, die heb je net foto's. zien aankomen met de fiets, hè? Nee, die ja. foto's die net in dat artikel stonden. Ja, dat leek er ja. heel zonnig uit. Maar het was toch lekker nou, weer. Het we... is gewoon echt lekker weer. Voel ik die vind het dan. Het al... Hij heeft alleen een beetje grote wenkbrauwen, zie je? Zie je dat op die onderste? Ja, het is wel een beetje questionable. Zo'n uh, van die muppets, weet Misschien je wel? alleen die wenkbrauwen praten. Ja, dat kan. Maar ik vind het dan toch wel weer sportief. Het toch slim. Sociaal nodig, zie je? Ja. ja, en jongens, zijn we een beetje van de Zandvoortse cafés? Ja. ja, ja. De ondernemer van het jaar 2022 is geworden: Het Wapen van Zandvoort. Ja, leuk. Het oudste café van ons dorp. En uh, ja, Brigitte van Eigen, de eigenaresse, was helemaal dolgelukkig toen ze dat hoorde. Natuurlijk drie genomineerden ook nog in haar. Uh, wat het volgens mij vorige maand over, over de genomineerden. Klopt, ja. Ja, klopt. Nou, of wie zou jij nomineren? Toen hadden we het daarover inderdaad. Ja. En een leuke. Die surfshop uh, Nalu heeft gewonnen in de categorie retail. Yeah. En in de categorie overigens heeft uh, het uh, Local Love Blog van Liefs uit Zandvoort gewonnen. En daar kan je eigenlijk allerlei leuke wetenswaardigheden lezen over ja. Zandvoort. Ja, dat is we wel echt voor de Randstedelingen, he, is dat eigenlijk. Tips van maar locals. Ja, die van binnen ben ik dat ook. Niet op is gericht. Maar, ja, maar dat vind ik tof. Ik ben ook diep van binnen een Randstedeling. Dus. Ik vind het wel, ik vind een grappige site. Dat een site. We wonen hier. Dat We zijn allemaal ja. nou, Shit. Hoezo? Dat vind ik, ik vind dat ook niet hoor. Maar de, daar onder leuk. die rivieren zijn ze nogal... Uh, ja, ja, ja, daar kijken ze nogal omhoog. Ja, ja. Daar ja. kijken ze altijd omhoog en dan denken ze nou... Nou, en een wat minder mooi stukje van Zandvoort op dit moment is natuurlijk het Badhuisplein. En uh, ja, de nieuwe plannen geven ons ook niet veel hoop. Maar die uh, afgetimmerde ramen uh, van het appartementengebouw tegenover het casino... Ja, dat komt echt niet meer. En eindelijk komt er schot in de zaak. Want de laatste bewoner is vertrokken uit, uh, uit uh, zijn woning. En kan dat gebouw eindelijk, zo zegt de wethouder, gesloopt worden? Want het was al een jarenlang slepende kwestie. Ja. tussen gestegeld tussen gemeente en bewoners. Uh, de gemeente was intussen al bezig met een stedenbouwkundige visie. Om het plein weer nieuw leven in te blazen. Want ja, eerlijk is eerlijk, het is nu best. Ja, er staat nu niks. Maar nu, nu is het wel het bidden dat wat ze gaan terugplaatsen ook. Daadwerkelijk echt mooi wordt. En in mijn geval ook heel erg mijn best doen om ja te zorgen dat, geen, dat uh, gebeurt. Geen politiek, uh... Nee, nee, nee. Nee, okay, dat ja. snap ik. Maar meer in de zin van weet je, uh, ja. Het, het, er zijn wat conceptontwerpen, die vond ik echt niet mooi. En het punt is, als het nu wordt ontworpen en het wordt gebouwd. Dan staat dat ook wel weer echt voor de komende 50 tot 100 jaar, misschien wel op die manier erbij. Ja, en dus, dus ik hoop uh, echt, echt, echt dat het mooi wordt. Want dat kan uh, voor altijd de Zandvoort heel zelf mooi zelf maken. Uh, of, of, of juist het verpesten. De wethouder zegt zelf: het is natuurlijk de eyecatcher van Zandvoort wel. Hè? Toeristen ja. gaan er van het centrum naar het strand. Dus uh, dat moet inderdaad uh, ja. goed geweest nou, uh, worden. Zo. Ik, ik zie ook niet wel wat artist impressions. Het is ook niet helemaal mijn ding. Maar goed, misschien gaat het trend in het echt beter uitzien. Maar we gaan ik, het zien, ja, jongens. Ik ben heel benieuwd. Ja. Er is nog niks vastgezet. Hè? Ja, ik ben nu al voor. Ja, kijk kijk kijk maar ik vind dit gewoon het gebouw is een soort blokkendoos. Ja, dat hey, jongens, ik, ook, ik ben altijd simpel. Ik Maak iets oude weet je Ik ben altijd, bed, ik wel. Ben altijd ja, ik simpel ook. met Zandvoort, ja. net zoals die nieuwe boulevard... die toen in Zuid is aangelegd. Kijk. Elke vernieuwing. Klopt. Maar, dit daar, ja, maar Daar gaan we in ieder geval in zoverre op vooruit... dat Zandvoort nu gewoon... Ja, die heeft die vernieuwing nodig. Ja, maar dit gebouw... Een beetje frisse look, Ja, maar dit gebouw voelt alsof het in Utrecht thuis wordt, zeg maar. Ja. Nee, dat heeft te maken met de periode van tegenwoordig, hè? Ja, maar het mag toch wel een beetje ouderwets eruit zien. Het hele dorpje, die barrettoor, als dat altijd restaurant. Ah, ja, maar als je kijkt naar die gebouwen eromheen, die zijn ook allemaal best wel modern. Zoals die, dat best ja, maar dus, Ik denk jongens, wel. Dus, jongens, oh, even concluderend, we gaan de politiek volgen. Ja, zeker, ja. Wat? Zeker, dat gaat zeker. We gaan, zeker doen, we gaan ja. de politiek volgen, want de, zij ook gaan natuurlijk besluiten wat er komt te staan. De rechtspolitiek of? Nee, gewoon de politiek. Oh, nou, jij, jij kan je aan je handen vrij, want de huidige coalitie is aardig jouw kant op. Maar goed, <laughs> uh, oh we gaan maar weer God. naar muziek, want dat verbindt. <laughs> <middels> Missed my mom and left too soon His dad was a fireman who fought fire so violent I think I bored my therapist while playing him a violin Oh my god, that's so insane Oh my god, that's such a shame Next to them my shit don't feel so grand But I can't help myself from feeling bad I kind of feel like two things can be said In, so if I do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 Ja, yeah, Megan yeah, Trainor, Made You Look. En daarvoor hoorde je natuurlijk AJR met World's Smallest Violin bij Jalmer en M&M's. En zo halverwege de uh, tweede uur wat? Ja, ik ga hem dan toch even herhalen. Ik hoorde net, yeah, I look good in my Versace. Nee, geen kledingmerk. Het Omdat is een net over... leuk nummer. We hebben het net gehad. Het is een leuk gaan we nummer. die hele muziek uitpluizen. Tot Jawel. zover. Het gaat gecanceld worden nu. Er dat volgt het nu altijd een uh, discussiepuntje. En zoals je ziet hebben we daar ongelooflijk veel zin in. Want uh, ja, de partij <kwijnt> met het, uh, het politiek en ideologisch uh, beste gezicht op dit moment is natuurlijk het CDA. Dus die uh, liet afgelopen week weer even een proefballontje op. En dat, zo noem je dat als je dus even... Uh, huh? Hoorden jullie ook zo'n knak? Ja, oh, het dat was, uh, Ik dacht echt ja. serieus dat er iets stuk ging in het systeem. Maar het CDA wil mobiele telefoons verbieden op basis- en middelbare scholen. Even vooraf gezegd. De vraag is dit voor de politiek iets om te beslissen of voor onderwijs zelf. En ten tweede, waar liggen de prioriteiten van deze partij? dit is echt weer zo'n belachelijk idee... wat ik dus in deze afgelopen maand heb gelezen. Want ik ben het hier dus totaal niet mee eens. Want het is weer zo'n wet... waar we er in Nederland al genoeg van hebben... die nou, weer het iets... Is een, het is een idee, hè? Ja, het is een idee, maar het is, het, laten we er even... vanuit dat het wel aangenomen zou worden. Het is nu een idee. En het is, ik vind het weer gewoon zo'n regeltje... die dan weer gewoon zegt... ja, je mag dit weer niet. Het is weer zo'n betuttelende wet... of idee nu dan. En, en ik, kan, ik ben daar gewoon heel allergisch voor... voor dat soort regeltjes. Want ik geloof nog steeds dat het gewoon de eigen verantwoordelijkheid moet zijn... van zowel de leerlingen, maar ook gewoon de mensen op de scholen zelf. Er hoeft echt niet een of ander iemand in de Tweede Kamer te zeggen... ja, dat mag je niet meer. Daar kan ik gewoon niet tegen. Ja. Want ik vind dus gewoon dat mobieltjes in een, dus een klas... scholen zijn Ja, je maar mobieltjes in een klaslokaal is uh, niet oké, okay, want je komt in een klaslokaal om les te volgen. Maar ik vind ook gewoon dat dat uiteindelijk... de ver, verantwoordelijkheid is van de leraar ja. die in de les staat. Ja, Mickey, dus hij is het toch mee eens. Maar als ik nee. het al nou, hoor, Mike... Nee, dan, uh. maar jij en een telefoon niet in de les? Jij? Nee. Maar, uh, Sinds wanneer ben jij zo uh, voor de lessen? Ik ben, helemaal niet voor, kijk, ik ben helemaal niet voor de les, want ik vind de school nog steeds... Nou ja, ik ga het niet... Nou ja, oké, okay, ik vind het nog steeds... Ik vind dat er wat mis is... met het huidige basis- en middelbare schoolsysteem. Hè? Maar goed, dat is een discussie... die heb ik en meer ook eerder gevoerd. Voor mij denk je, daar wel ongeveer hetzelfde over. Zeker. Uh, nou, maar wat ik het gewoon vind, het is gewoon... uiteindelijk vind ik gewoon dat het je eigen verantwoordelijkheid moet zijn. Kijk, als ja. jij als... Uh, kijk, laten we het wel weten. natuurlijk ben je in de puberteis- en middelbare zitten. Maar stel, je bent 15. Kan je echt wel zelf een beetje nadenken van... nou, zal ik het nou wel doen? No. En als je het nee, niet doet en je haalt de klas niet en je moet een jaar overdoen... is dat je eigen probleem? Dat vind ik. Ik vind dat je er zo in moet staan. Het moet niet een regeltje zijn. Ja, dat nou ja, dat wat, vind ik ook. Wat ik persoonlijk gewoon zou zeggen is voornamelijk... Uh, laat het scholen ook zelf dan desnoods bepalen. Weet je wel? Want dat mag nu ook niet helemaal bij wet, Maar dat gewoon school A zegt... Hey, joh, wij merken dat dit hier werkt en dat kan zijn alleen niet in de klas. Of alleen niet tussen dit en dit tijdstip. Of whatever. Weet je wel. Ik denk dat dat een mooie tussenoplossing zou kunnen zijn. Goed, maar het... en, en, en eventjes hier tussendoor... Als deze wet wel wordt aangenomen... is er één ding het is wat ik nog, nog vraag. Heen. Ja, maar stel het gebeurt. Het wordt een wetsvoorstel. Het is, en het wordt aangenomen. Nee, ja, wacht even, Hallo, het ervan het CDA gaat. had twee maanden geleden ook zo'n soort proefballonnetje, met dat ze snacks wilden verbieden voor uh, 16 uh, mensen onder de 16. Ja, dat snap nou, We Maar we gaan even verder. Dan ja. moet het ook verboden worden voor docenten... om een, een, een smartphone of whatever in de klas te... En, en, en voor om een... tweede kamerleden en andere volksvertegenwoordig... Ja, te en, en specifiek debatten, om TikTok te gebruiken terwijl ze dat doen. Ja, Daar wel. heb ik toch echt een hekel aan. De, van, die, van die. Weet je, de, ik, ik zit nooit op TikTok, maar af en toe scroll ik omlaag. Dan kom ik op een of andere manier. Om, want TikTok ja, denkt dat ik het interessant vind. Een middelbare schoolleraar tegen die dan alle boksen en high-fives gaat laten zien. Van alle de, de kinderen die in zo'n klas. En, en ook waarom zit je deze mensen de online? En ook stukjes uit ja, ook de Waarom zit de je deze mensen online? trouwens niet zo. Ja, sorry, we worden hier heel geflogen. Gast, één woord voor jou: waarom kijk jij TikTok? Ik kijk nooit TikTok, maar de keren dat ik het doe, heb ik het wel. Je hebt het wel. Ja, je je moet, hebt overal het wel. op. Ik zit overal op. Ik uh, guilty. Ik zit je graag overal guilty. op. Guilty. Ja. Nee, mobieltjes in de klas. Nee, ja. maar wat ik net dus zeg, ik vind het gewoon echt geen. Ik vind het niet iets voor de overheid om te bepalen. Ik vind dat een leraar gewoon een soort autoriteit moet hebben die dat gewoon moet kunnen zeggen. Van ja, weet je, juist op je mobiel, je let niet op, je, je haalt geen goede cijfers, inleverde dat ding. Ja. En uh, als iemand, desnoods, de hele dag op zijn mobiel te tikken, maar wel de les uh, goed haalt waarom is dit dan een probleem? Negen ah, ja, van de 10 scholen hebben al een telefoontas... dus je kan ja. al niet eens met je telefoon in de les. Dat belachelijke gedoe was al ingevoerd. Dat begon een beetje toen wij... Ja, toen dat wij al, begon toen, wij, dat begint, dat begon toen dat ik... Dat toch niet erg? Ja, ik vind het belachelijk. Want dan, het, het begon, dan ging het ook af van de docent... of je het wel of niet hoeft. Ja, het is, het, het is, begon al ja. met gewoon überhaupt het zotte idee, idee... dat je een smartphone moest hebben... Of moest kopen als je naar de middelbare school ging. Dat ja. had nooit gehoeven, in mijn ja, nu, ogen. Nu en dan, vanaf groep 5. Ja, precies. En dan twee jaar later komt de telefoontas. Want we gaan het nu toch wel weer wat meer afbouwen. Nee, want ze hebben zoveel dat ding in de handen. Ja, uh, nee, maar, had het dan in, in de eerste ik, instantie kijk, niet ingebracht. Ik had al een telefoon voor middelbare school. Ik was wel een van de eer, eerdere, geloof ik, natuurlijk, van, van ons jaar. Maar het ding is wel gewoon. Uh, wat ik gewoon vind ik van die telefoons, vond ik ook al belachelijk. Het zijn gewoon mijn spullen. Ik moet het gewoon bij me houden. Kijk. Uh, ik ga oh. ook niet bij de docenten elke keer als ze binnenkomen vragen: geef me maar even je portemonnee, je auto, dat je telefoon. Maar ja, straks ga je erop kijken. Dan leg maar daar neer. Het is hetzelfde. Op je portemonnee. Nee, maar de tweede keer wel mee eens. geld. Ik maar. weet hier op zich wel Ja, weet je, kijk, en ik, vind om, uh... ik, ben, ik zit heel erg op die eigen verantwoordelijkheid. En als iemand de hele dag op een mobiel zeggen? wil scrollen, moet ze dat lekker zelf weten. Als je dat niet haalt, jammer voor je, had je het maar niet moeten doen. Mag ik ook nog iets zeggen? Ja, ja. dat mag. Nee. Ik heb niet zo, zo per se een mening over mobieltjes. Hoewel ik wel denk, als ik zie hoe vaak ik dat ding gebruik, dat ik het wel. Verveend vind voor mezelf. En misschien liever had uh, eerder had gehad. Dat daar wat aan was. Had kunnen gedaan worden. Dat ontmoedigd wordt. Dus op zich vind ik het sympathiek sympathieke idee. Maar het feit dat het van het CDA komt. En ze verder geen gezicht hebben. En ze zijn kabinets, uh, een kabinetslid. En verder geen standpunt hebben op klimaatbeleid. Op stikstofbeleid. Op migratie. Daar roepen ze ook maar wat in de woestijn. En verder niks op het prioriteitenlijstje. Echt goede standpunt. dacht dat jij geen mening had? Een echt goede. Nou, ik heb een mening over een partij. Namelijk dat het CDA is nu. Die gaat dat comfortabel mee met de VVD, maar aan het eind van de dag zeggen ze niks. Nou, tot zover. Ja, nee, dat vind morgen. ik toch een beetje verdacht. Toch verdacht. Ga maar ja, verder. Ja. Ga maar verder, ja. No, no. Ga maar, ja. maar verder. En, nou ja, wat ik net al noemde, begin dit jaar uh, er kwam ook het nieuws dat het CDA ineens wilde dat uh, mensen onder de 16 geen fastfood uh, eten meer mochten kopen. Dat is precies zo'n soort dingetje. Gewoon iets. Oh, dan ja. gooi je het even in de lucht. Ja. En kijken. kijken wat er uh, mee maar gebeurt. Maar voor, voor dat soort ideeën ben ik dus heel allergisch. Mensen en dan vooral de overheid hoeft niet tegen mij te vertellen... wat ik wel en niet kan doen. Ik vind dat regels belangrijk zijn... voor dingen die echt schade aanbrengen aan andere mensen. Ja. Als ik zelf elke dag naar de Mac wil... en een extra groot Big Mac menu wil halen... hoort het niet het werk te zijn van de overheid... om te zeggen dat ik dat niet meer mag doen. Ja, maar en, wat zo lastig is eraan politiek gezien... Ja, en die kan snap de tijd, ik... we zijn door de tijd, maar ik hem heel snel is ook gewoon, kijk, als iedereen de hele dag Big Macs eet en daardoor op een IC moet... moeten wij dus meer geld investeren in de zorg. Uh, uh, Worden wo wo wo zorgverzekeringen duurder. Ja, dat dat zijn discussie. allemaal van die politieke gewichtspunten... waar mensen dus wel over na ja, moeten tuurlijk, denken. Maar dat dus denk... ik, ik snap je punt... en tegelijkertijd denk ik, ja... Uh, uh, het, het heeft ook weer een andere ja. kant. Ik, ik ja. weet het niet. Nou, ik nog, weet het ook ja. niet. Nou, nog even, even een korte reactie daarop. Want ik weet dat we door moeten. Dat is ook zo. Maar dan moet je gaan kijken naar <laughs> dingen die dus nu al gewoon. Uh, Waarom zit jij zo te lachen? Ja. Dan moet je gaan kijken. Want ja, ja, dit, dit is al jaren niet verboden. En dan zie je. Dan hebben we het ook gewoon gered. Waarom is het dan nu ineens een probleem? Ja, daar ben ik wel met een je eens. Muiterij. Ben ik wel een de show wordt gemauterij. Uh, ja. ja. Nou nee, nee, goed. Ja, maar je ja, mag uh, niet door. Je ja. mag ja. door, Jammer. Je, je kan hem uitzetten. Het CDA staat op 6 van de 150 zetels in de peilingen. Ik zou zeggen, doe wat iets waar mensen echt iets aan hebben. En misschien schiet je dan ineens weer omhoog. Maar tot zover. Dan is het weer tijd voor de volgende rubriek, de MM hit van de maand. Ja, en ik zie Mickey alweer snel zijn microfoon bij zich pakken. Ja. Want deze maand komt de MM hit van jou. En uh, ja. ja, take it away. Ja, nou ja, ik heb deze, deze maand uh, even een nummer gekozen en. Uh, het is, het is iets anders dan gewoon, zou ik zeggen. Maar het is wel. Uh... Nou, het is wel jouw muziek dan? Ja, ja dit is, uh, deze artiest uh, volg ik al een tijdje. En uh, hij is uh, voornamelijk gespecialiseerd in het genre chill house. of uh, sad beats, als je dat zo wil noemen. Het is, uh, het is wat meer uh, ja, ja. een soort van uh, ik zit in de trein alleen en het regent buiten en het is donker nou, dat het, soort ch chill muziek weet je je kan lekker uh, ja. lekker een weg dromen uh, ja die vibe die gaf het mij ook een beetje een beetje een soort combinatie van dat lo-fi, beats en ja en ja en beetje, dan wel ook up tempo ja. het is ja. even lofi uh, meets drum en bass en dan krijg je dit soort chill house achtige, achtige ja, muziek en uh, deze artiest is daar heel, heel bekend mee geworden. En uh, tegenwoordig doet hij ook wat andere liedjes. Maar uh, dit was wel een van de meest classic liedjes die ik uh, deze maand even mee nodig had. Oké, okay. uh, Ja. Hier, hier is de M&M-hit van Mickey van deze maand. Uh, Blue to Blue van Cloud Non. En uh, ja, we gaan luisteren. M&M-hit van de maand. I'm searching for some sunshine. One rain through the dark skies. I gotta look for the bright side. I know we're gonna be all right. I know we're gonna be. None. Blue to blue en hij heeft dus nog uh, heel veel andere lekkere hits en uh, best wel bekend. Nou, ik ken hem nog niet, uh, Mike Mirko. Wat uh, vond je? Ik ken hem ook van? niet, maar wel oké. Okay. Ik vond hem wel uh, wel nice. Ja? ja? Oké. Okay. Nou ja. hij ja, ja, is ook niet bekend hoor. Geen radioartiest. Uh, Gewoon lekker under the radar, eigen genres. Nou, hij is nu bij ons in ieder geval wel op de radar. En uh, ja, wat niet een beetje lukte de afgelopen maand... is om echt veel lekkere releases bij elkaar te sprokken... dat je denkt, nou, daar komt een leuke... Uh, acht nummer tellende muziekremix van de maand uit. Uh, dus toen appte ik Mike vanmiddag van... Uh, nou, heb jij misschien nog een goed nummer... wat wel van afgelopen maand komt... en wat we misschien even kunnen draaien... wat misschien wat ja, nieuwe inspiratie geeft... want we proberen we altijd een beetje met een muziekremix te doen... om van alles langs te laten komen... waardoor je denkt, hé... Hey, die artiest ga ik volgen of dat nummer... dat moet ik echt niet gemist hebben... voordat we uh, de volgende maand ingaan... En uh, Mike, ja, welk nummer moeten we niet missen? Ja, nou, ik heb eigenlijk gekozen voor het nummer Edging van Blink182. Wat alternatieve nummer, een beetje opzet van dat nummer wat we net hebben gehoord. Uh, niet uitgekomen in november, wat we net al zeiden. Er was echt weinig nieuwe goede muziek. Althans, van de muziek die ik luister, uitgekomen. Dus het nummertje uit oktober, maar ik heb het wel echt veel geluisterd in november. Dus uh, ja, een beetje een alternatief nummer. Uh, Achterlok, punkachtig. Nou ja, laten we maar gewoon even luisteren, denk ik. Ja. We draaien vrolijk door. Edging, Blink. 182 eighty two. Head, they'll be hanging me quick. Me and I'm back in the dead. Get the rope, get the rope, get the rope, get the rope. I'm a punk rock kid. I came from hell with the curse. She tried to play it away. So I stopped her in church. Don't you know? Don't you know? Don't you know? Yeah, don't you know? Dan was het ook nog eens een nummer van twee minuten. Moest ik Lucie bellen voor de horoscoop. En zat mijn koptelefoon in de knoop. Maar we zijn alsof er niks is gebeurd. En ja, nu heb ik het gezegd. Dus dat, nu weet dus iedereen dan, het. Uh, ja. ja, ik heb het verpest nu. Of toch niet? Nou, Jammer joh. Lucie, wat vind je ervan? Ik vind een, uh, ik vind een beetje een rommeltje. Ja? ja? Oh god, okay. heel goed. Ja, dit had je ook wel voorspeld hè, vorige maand. Ja, dat het een rommeltje zou worden. Ja. Ja. Ja. Ja. Want, uh, want uh, natuurlijk, maandelijks vaste item, de horoscoop. En we kijken nu vooruit voor december. Dus over welke mensen hebben we het dan? En dan hebben we het over de wereldberoemde boogschutters. Ja, die nog even op de valreep uh, zijn geboren, zeg maar. Ja, ja, ja. Die zijn echt op de valreep geboren, dus dan weet je het wel, hè. Hm? En dat zijn niet een van de makkelijkste mensen, hoor. Oké. Okay. En sta, staat hun dan ook een makkelijke maand te wachten? Of, uh? Nou ja, ja, ja, ja, het is, uh, ja, het is natuurlijk een decembermaand. En uh, dan uh, ja, hebben veel landen die kennen in de decembermaand een uh, een of ander feest. En wij hebben dan uh, Sint, Sint Kla, Sinterklaas uiteraard. En we hebben ja. kerstman. En uh, in Cuba hebben ze dat ook. Hebben ze ook zo'n uh, zo man. En dat is uh, de Tjango. Die wordt uh, um, gevierd op uh, 4 december. Mm -hmm. En uh, zulke feesten... Uh, dan komen we bij de boogschutter. Die passen bij de gulheid van de boogschutter. Want ze zijn wel gul. Ja, oké. Okay. Het teken dat deze maand... Uh, het teken dat, uh, dat deze maand dus centraal staat, de boogschutter... En uh, wat is nou het mooiste cadeau dat de booschutter uh, de ander uh, deze maand kan geven? Dan ga ik even uh, vertellen wat de booschutter deze maand gaat doen. Kan doen. Ja. Ja. En uh, wat er van hem verwacht wordt. De boogschutter mag in december spirituele geschenken uitdelen. Nu doet de boogschutter dat van nature al, dus uh, hij hoeft uh, alleen maar zijn hart te laten spreken. Uh, hij zou anderen kunnen attenderen, dat weer wel, op de kracht van een moment alleen ja. in de natuur. Want dat is natuurlijk heerlijk. En de kracht van stilte. Uh, de boogschutter zou ze kunnen inspireren om contact te zoeken met een hogere macht... zodat ze overgave ervaren. En ook zou je ze kunnen wijzen op de mogelijkheid om te communiceren met overleden dierbaren. Mits ze, uh, de mensen daarvoor openstaan natuurlijk. Uh, er zijn talloze manieren waarop de boogschutter dit doet... Belangrijk daarbij is om je boogschutter-enthousiasme een beetje in toom te houden. Soms hebben mensen hebben boogschutters even tijd nodig of nee mensen sorry ja. even tijd nodig om te ontdekken dat jij ze zojuist een waardevol geschenk hebt gegeven. Uh, je kunt vooral verbaal in je enthousiasme wel eens een beetje te snel gaan. Mm -hmm. En misschien kun, je ook een, misschien kun je ook gewoon een kaarsje branden voor iemand die je dierbaar is. Dat is net zo goed een uh, spiritueel cadeautje. Ja. En dan heb ik tenslotte nog een tip. Houd deze maand eens een dag bij. Oké. Okay. droom. Ah, juist deze maand? Ja, maar deze maand, ja. Je zou meer en intenser kunnen dromen, dus misschien zijn er dromen bij met een boodschap. En die boodschap kan ook voor een ander zijn. En door de boodschap op te schrijven, kun je hem beter onthouden. Dat was uh, eigenlijk best wel een molly. Ja, ja zeker. En ook, het gaat dan over wensen opschrijven en zo. Dat past ook wel goed bij de decembermaand. Ja, ja. En die boodschap... Uh, kan dan uh, de, die droom die je dan hebt kan ook voor een ander zijn. Ja. En door die op te schrijven kun je het beter onthouden. Dat is meestal zo alles wat je onthoud je beter als je het opschrijft. Ja. ja Dat ja. is natuurlijk wel zo. Dus ja, nee tot zover de, de, de boogschutter deze maand. Ja. Was, Ik, goed. Heb je zelf eigenlijk heb... er wat aan heeft. Ja, ja. Heb je zelf eigenlijk al een verlanglijstje? <laughs> nou, dat wil jij niet weten, Jan. Heb je <laughs> heb je, heb je schoen gezet al onlangs? Of? Ik, heb, ik heb van de week mijn schoen gezet met een wortel erin en mijn wensenlijstje... Nou, hij is gewoon gelakt. Alles voorbij gelopen. Hij heeft de uh, wortel wel meegenomen, maar het wensluitje heb okay. je laten zitten. Ik in niet, ik niet aan beginnen. Het is gewoon onbegonnen werk ook. Ja, ja, ja maar ik, ik, als ik mijn schoen zet, dan zet ik altijd nog een bakje water naast en een beetje sla. Dus oh, ja. misschien dat moet het wat, wat aantrekkelijker. Misschien moet ik dat doen dan. Ja. Misschien ben ik, dat ben ik vergeten. Ja, nou, of nou, dan of misschien uh, vanavond in het hotel je schoen zetten? Oh, dat kan ook. En en anders, anders kun je altijd nog je sok, sok ophangen... ...koekjes neerleggen en een glas melken. Dus je hebt nog even. Ja, en het is oh, ja, een ja, kalender. Als ja. Ja. dat is de, als het kerst, ja. in de Klaas niet lukt... ...dan uh, geloof ik dat er ook nog de kerstman komt. Dus misschien lukt het bij die wel dan. Eén groot feest. Maar ja. uh, heb, je, heb, je, heb je echt niks op je verlanglijst staan? Van, oh, dat is leuk om, uh, om te vragen. Ja, nee. Ja, nee. Nee, ik, nee, ik, eh, nee, ik zou het niet weten... Nou, dan, dan, dan moeten we dan... Had, het, had jij iets in gedachten dan, Jelmer? Nee, eigenlijk ook niet. Dus daarom stel ik de vraag. <laughs> ja, ja, zo ja. kan ik het ook, Jelmer. Dus, zo, zo werkt uh, interviewen. Nou ja, het, uh, ja, Nee, ik zou het ja. niet weten. Als ik er nog op kom, bel ik even. Ja, heel goed. En misschien weet je het over een maandje. Want daar gaan we natuurlijk weer speciaal inrichten met de kerst. Uh, net zoals elk jaar. Dus ook uh, komende maand moeten we daar even wat over verzinnen. Maar ja. zeker de verlanglijstjes komen terug. Dus... Uh, ja, ja, okay. ja misschien was... maar dan de volgende aflevering of waar ik in ben als het goed is, is uh, eind van het jaar, toch? Ja, dat zeg ik net. Doe je, doe je het met de kerst? Ja, ja, ja, ja. eind van het jaar, de kerst, de, de, de, de, dat zijn we ook nog zelf een beetje aan het bekijken hoe we dat gaan doen. Oh, Oké, okay. nou zou ja. leuk zijn, ik ga kijken voor een uh, leuk leuke Ja, ja en voor de luisteraars, en misschien ook voor jou... als je luistert tot het eind van het uur... komen we al een beetje in die goede kerstsfeer. Dus dat uh, is hartstikke mooi. Oké. Okay. Dat is vanavond al. Dat, ja, zeg maar bijna na jou... maar dan nog plus tien minuten. Oké, okay, nou, ik ga luisteren. Hartstikke goed. Oké, okay, tot, uh, tot volgende maand, Lucie. Bedankt voor de voorspellingen. Dat is gezellig werkt ze nog vanavond. Hé, hey, dankjewel. Oké. Okay. Doei. Doei. Doei. Doei, doei. Doei. Ja, hebben jullie eigenlijk al een verlanglijstje? Uh, nee, niet echt. Eigenlijk... Ik... Nou... Nee. Nou, vertel, nou, Mickey. Oh, Mickey gaat los. Oké. Okay. <laughs> Mickey heeft ideeën. Nee, het het, het is nog Black nee, Friday, he? wel Wat dus leuke dingen. dat hij luistert. Ja. Nou, ik heb al wat leuke dingetjes uh, gezien. Nou, wat zou je ja. dan willen hebben? Nou, die VR. Ja, wat is dat nou? <laughs> een holograafste holo telefoon. Uh, ik heb zelf een eeuwigdurend verlanglijstje... waar ik gewoon uh, rustig uh, naartoe werk, denk ik altijd. Maar... maar een verlanglijstje, dat is iets wat je van anderen moet krijgen. Oh, zo. Ja, een anderen, cadeau, nee, nee, een ik, cadeau, ik voel me hè? altijd zo bezwaard als ik iets van een ander krijg. Ik, ik, ja? echt, ik hou echt van dingen geven, maar iets krijgen van iemand... dat vind ik... Vreselijk. Dus, en ik vind het leuk hoor, ik vind het heel lief, maar ik voel me altijd heel bezwaar. Ik denk van, oh maar dan moet ik wel echt hele goede vrienden met je blijven, moet ik echt aardig blijven. Ik voel me heel echt van, shit, nou, er dus staat dat iets dat tegenover. Ik, ik heb nog een cadeautje voor je verjaardag. Oh, je. daar ga je, daar ga je. <laughs> daar ga ik niet meer kunnen. Nee, nee, maar weet je, het gewoon, ik voel me altijd op één punt zoiets van, oh dan, dan moet ik iets bewijzen tegenover iemand of zo, weet je. Terwijl omgekeerd verwacht ik dat ook helemaal niet. Dus hoe dat dan komt, dat ik het idee heb, dat ligt eigenlijk een beetje aan jou. Ja, ligt gewoon aan mij, ja ja nee, Zeker, ik heb ook eigenlijk geen verlangenlijstje. Dus ik vind het wel wat lastig, weet je. Dan. Ik vind, ja, wat moet ik nou vragen? Wat ik ik, ik hou van verrast worden. Ik vind verrast worden ook echt ja, leuk. Ik vooral houd... als ik dan ook echt, als het echt is, ik, okay, dit, dit is tof. Weet ja, dan is het echt leuk. Ik, ja. En ja. iets ja. kleins, niet, niet te groot, dan voel ik me al helemaal oh. vreselijk. Dan ik dan heb altijd met, me, met mijn verjaardag, uh, nou, dan uh, wil natuurlijk familie weten, oh wat zou je willen hebben. Of uh, zeg maar zeker ook nog een paar jaar geleden. En toen wist ik het eigenlijk nooit. En toen een week later dacht ik... Oh, dat ja, had ik dat kan kunnen ja. vragen. Ja. Maar nee, voor Mark. mij was het heel logisch. Vroeger, toen ik jong was... Ik, ik was helemaal fan van Lego en dan Lego Star Wars. Ja. En dan altijd het, het duurste Star Wars pakket... dat er op dat moment was. Die moest ik hebben. Dus je wilde gewoon je familie ja. uh, nee, ik, had, ik, ik had op een gegeven moment zoveel Lego. En, en echt, het is heel zonde. Soms, ik heb, Laatst heb ik zo'n video tegen op YouTube... met van die blokjes die dan heel duur zijn... omdat ze zeldzaam zijn in bepaalde sets hebben gezeten... Ik had er minstens 20. Ik ja, had alleen heeft... van die blokjes... had ik gewoon nu al 1000 euro kunnen hebben. Ja, dat heeft maar. Uh, degene links naast ja, je met Pokémon kaart. Stil maar. Ja. Hey, uh, daar gaan we niet naartoe, oké? Okay? Daar gaan we Kijn absoluut niet Kijk. heen. En dat is denk ik dat die bakken voor 200 euro weggedaan, gedaan. weg gedaan. Stil. Ja. dubbel ah, had kunnen krijgen. Ik heb ook nog heel uh. veel Lego. Ik moet het ook maar eens gaan uitzoeken dan, denk ja, ik. Ja, dat ik, moet je ik, zeker. Moet ik, ik, ik gooi nooit wat weg. Dus dat heb ik ah, vroeger niet gedaan. Dat doe ik nog steeds niet. dus. Nou, weg, weg, nou, Verkoop is niet weggooien. Dus. Ik heb ja, wel ik wel ga. één ding om mijn verlanglijstje en daar vraag ik al twee jaar naar. Dat staan. is de, ah, de Roomba i 7 stofzuiger <laughs> met Robot Robot stofzuiger. Ja zeker. Ja, ja, ja. Dan hoef je een maand lang niet te stofzuigen. Het maar, ja. is ook gewoon... Ik heb hem die hier krijg dus, ik toch niet ieder jaar. Ik heb hier dus echt al twee jaar over gehoord. Dit is ook gewoon geen grapje. Ja, ja nee. die vraag ik al twee jaar. Serieus, dat is een serieus uh, Maar waarom ga jij een, een, een stofzuiger vragen voor gewoon... Stof, zeg jij, nou, is het hetzelfde zo. als dat ik vorig jaar met kerst een uh, Oral BIO-tandenborstel heb. Okay. Die zijn echt handig. Ja, maar die zijn echt fancy. Ik ja, heb die echt, van jou gezien. Ja. Dan zit je gewoon daar te gamen en dan doe je iets aan de bedodigd, dan gaat het scherm zo aan, gewoon van ja. good evening Dan is het zo van: <laughs> Hello, I am your AI assistant-tandenborstel. Uh, en dan is het zo van: Oh, waar ga ik nou weer poetsen? Ja, maar dat is dus, <laughs> waar moet ik op letten. Ja, maar dat is dus ja. het begin van het einde. Dat is dus echt eng. Hoezo is dat eng? Ja, hij praat niet of zo. Nee, hij heeft geen nee, poot. Maar, hij kan niet lopen. Nee, maar robots <laughs> weten alles. Hè. Die zitten hier gewoon uh, ja. het dus is Die tandenborstel handen. vind ik dan wel, nog wel weer chill. Die AI in die tandenborstel is ook alleen als ik hem verbind met de app. Anders dan slaat oh. hij gewoon Straks de poetsessies op. Op een, een gegeven moment heb je dan shampoo. En dan, dan, dan houdt en die, die loopt gewoon op, naar je hoofd toe. Ja, barst, dat, ja. ja. ja nee, dat is wel weer een beetje. Wow. Ja. Dat is vet. Ja. Met allemaal En Dat is shampoo. Wordt dan, want je moet natuurlijk wel zeg maar goed wassen, anders helpt het ja. niet. En dan word je bijvoorbeeld groen en dan is het goed. Ja, maar dan zet je nee. zo'n robothand op je hoofd en die gaat dat wel oh, helemaal nee, uitvallen. Dat lijkt me echt heel erg. Dat lijkt me oh, echt heel erg. Meteen de kriebels kijken. Nee, dat is toch vet? <laughs> ja, dat die, om toch even een bruggetje te maken, dat is in die ene serie. Dat is een serie waar ik soort van obsessed mee ben op Netflix. Wednesday. Het dat is woensdag oh, uh, uitgekomen. En op woensdag, uh, ah, ironic. Ik vond het eigenlijk grap. helemaal niet zo goed door. Fucking grappig. Nee, maar dat is echt leuk. En dat is ook heel goed ontvangen. Maar daar hadden ze dus zo'n uh, zo hand. Zo'n afgehakte hand. En die bewoog gewoon. En die deed allemaal dingen. Oh. Dat was echt cool. Ja. cool. Dat, toen, toen dacht ik dat weer we weer een serie? Dat is die, leuk. vanavond. Ja, dat zeg uh, je. Als dit, je iets... dit laatste tien minuten is altijd gewoon een beetje praten Kijk, over wat mag je Mag ik dan wilt. nog een serie aanraken? Ja, Nou, maar wel met een bruggetje. Met een brugje. We hebben het net over Netflix gehad. Ja. Okay, dus op Netflix. op Netflix uh, uh, De serie Inside, grote Inside Job. Dat is een, uh, een soort van tekenserie. Over dat alle complotten echt zijn. De Illuminati bestaat. Ja, die hebben we al uh, gehoord. Uh, dus een bedrijf genaamd Cognito Inc. Uh, Atlantis bestaat, zeg maar. Ik vind het een ontzettend leuke humoristische... Uh, nou ja, een soort van tekenserie. Ik vind het tof. Ik het hem aan. En de finale van... Endor, dat is een, een serie van Star Wars, is laatst uitgekomen. Ik ben niet snel enthousiast over Star Wars de laatste tijd. Want ik vind dat ze heel veel hebben verpest. De, de, de delen die na de, de standaard delenkamer waren niet goed. Heel veel series waren te sloom. Um, een beetje gemaakt. Deze serie is ijzersterk. Misschien wel het beste Star Wars wat ik heb gezien. Dus een absolute aanrader. Ja, nou ja, goed. Wat ik net al zei. Ik ga er toch nog even dat we terug op Netflix. Als je houdt van een soort dark, een soortachtige... Het is niet Moet echt van deze. Ik zou zeggen, gewoon ga Wednesday kijken op Netflix. Weet je, dat is echt dat leuk. Dat ook, ja. Ja, ook leuk. Ja. Nee, maar echt, Alles vindt... kijken, mensen. nou Oprecht en... vind ik dat echt een van de beste series... die Netflix dit jaar heeft uitgebracht. Okay. Want wat Netflix dus uitbrengt is uh, Ruk de laatste tijd. Oh, ja. En dit is echt oprecht ja. goed, zeg okay. maar. En, en voor onze anime lovers onder ons, dat is het laatste ding... er is een nieuw, een nieuw seizoen van A Spy X Family momenteel... wat op Crunchyroll komt te staan als een platform speciaal voor mensen... die van anime houden met alleen maar anime erop... En uh, uh, uh, My Hero Academia, het nieuwe seizoen daarvan... Uh, is nu ook seizoen. Uit ja. Nee, joh. Oh, daar gaan om, we. Ja. Oei oei, oei, oei, oei. Daar gaan we. Daar gaan we niet kijken. Oei. Dus uh, ja, daar, daar, daar, daar, niet alles staat erop nog. Hij is nog. Wordt, elke week wordt er één aflevering. Ja, oké. Okay, maar yeah. we zijn al op aflevering 8 of zo nu... van het nieuwe seizoen. Nikki oh. <lacht> loopt achter. Er is ja. wat te doen voor je, mee. Mike. Ik heb toch een crunchie, rol. Ja. vind ik echt veel te duur. Dus ik, ik uh... zie, jongens, ik zie iets bij Mike openstaan. Hulpdiensten, takelen, gestolen, wat? Oh, ik heb geen idee. Er was iets wat ik net het aanklikt. Ik heb er geen <sus> idee waar het over gaat. Ik heb er oh, hulpdiensten, takelen, gestolen, ambulance uit Rivier. Een de, gestolen ik heb net, ambulance. Ik heb dit is, in de VS, dit is toch wel echt GTA vibes. Ja, ik, ook dit, ik heb net naar <sus> de klaar zitten kijken. Oh, dat heeft iemand echt goed opgefukt. Oh, een oh. vrouw uit West Virginia lees ik hier. is dus donderdag over... Oh, sorry. Ik hoorde net iets over, over kaders het grap... geven aan deze aflevering. En nu beginnen we in één keer willekeurige nieuwsartikelen uit de VS te lezen. Ja, precies. Okay, nou, het is wel kaders meestal. over dit, dit stuk van de uitzending. <laughs> uh, maar het stond toevallig open. En dat grapje wat ik maken is niet zo toepasselijk. Want er is iemand overleden. Oh. Nadat ze met een ambulance de rivier... Die kan ze er zelf had gestolen. Hè? Even ze was een patiënte van het ziekenhuis in Charleston. En wist het voertuig te stelen. Van de eerste hulp Ja, daar heeft iemand de zak gekregen nu. Ja. Rare dingen ja. gebeuren daar in Amerika. Ja. ja, maar ze hebben ook wensen, maar als ik tolereer het. Oh, mijn okay. god. <laughs> nee. Nou, het kampioenschap bruggetjes? Die heeft Mike wel. Vandaag wel. Ja, Vandaag. even mijn keer. Hebben ja. ze nee. ook bezems in die, uh, in die serie? Nee, zeker niet. Oké, okay, want oh, uh, ja, <laughs> wij waren. Ja. Oké, okay, laat ja, Mickey, vertel ja. jij. Mickey, ja, wij ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, waren. Wij ja, waren drieën in de Comic-Con uh, afgelopen weekend. En, uh, nou, dat was super leuk. Want daar komt nogal een volk op af. En, niet, uh, niet om daar iets uh, gemeens over te zeggen. Maar uh, ik vind het, wij zijn daar zelf ook uh, ja. De bielen ja. Lopen daar rond uh, met alles uh, <laughs> en uh, nog wat. En we kopen ons helemaal surf aan de, aan de te gekke dingen die ze daar wel hebben. Uh, twee keer in het jaar. Maar wij kwamen toch even op een workshop. En daar konden wij toch echt niet aan meedoen. En ik weet niet meer hoe het heet. Zwerkbal. Zwerkbal. De kenners onder ons die dit oh. horen, die, uh, gaan gelijk, uh, die worden gelijk helemaal wild, neem ik aan. Ja. Um, ja. Maar het zag er best wel heel erg grappig uit. Ja, ze hadden dan van die ringen hadden ze neergezet. Ja, drie ringen. Twee, twee op dezelfde hoogte, eentje nog hoger. En je kon je aanmelden en dan ja. meedoen en kregen ze ja. training. Nou, we zagen daar toch groepjes echt. Uh, uh, ja, dus ja. Een want, soort, het soort gymles, maar dan met honderd toestanden. Ja, ja, en ja. een stok tussen je benen en vier ballen. Uh, laat ik het zo zeggen. <laughs> dat uh, was werkbal. Ja. Nee, want ik zeg, je, dat wat je net zegt, ik denk ook wat typische mensen, zoals je, wij staan er ook gewoon tussen. Maar dat was inderdaad wel echt Heel moeilijk om daar serieus naar te kijken, ja, ja, voor de, voor de normale ja. mens of, weet je waar um, ik op wacht? Weet je Harry Potter Waar uh, wacht jij ja. op? Op het laatste nummer, ja, dat Van weet ik maar. dat kan pas over 20 uh, seconden oh, Gaan we gaan, nog niet afsluiten nu. Dat wil ja. gewoon doei zeggen, ja. Lieve mensen. Ik ga hem ja, afsluiten. Hallo, vandaag. Hallo, helemaal niet rijden. Techniek, ja, techniek. <laughs> Nee, nee. Uh, jongens, het was een beetje een onstuimige uh, uh, uh, uh, laatste helft van de uitzending. Ja, maar we absoluut. keren terug met de kerst en de eindejaars. Een grote special komt eraan. Dus hou het zeker allemaal in de gaten. Ja, niet op de vaste datum. Hè? Dat moeten we er wel voorbij zeggen. We Wordt een andere datum. Dus houd Twitter van ons in de gaten vooral. Ja, zeker. Instagram. Facebook. Zfm. Facebook. Uh, Facebook <laughs> voor de echte diehard fans. Maar dan is het nu uh. tijd. Eindelijk kunnen we doen. draaien. Het is november en dat betekent... Geen kerstmuziek. Lega yeah! Legale yeah! kerstmuziek. Mickey doet een walk-out. We want a lot for Christmas...